Bij de schilderijenroof uit de Rotterdamse kunsthal is volgens het AD flink geblunderd door politie en beveiliging. Volgens de krant had de politie pas na vijf kwartier door dat er was ingebroken, omdat er geen sporen waren van braak. De advocaat van de verdachten zegt dat agenten de daders nog hebben zien lopen en dat een van de agenten zelfs naar hen zwaaide. De geschrokken daders lieten daarom de schilderijen in een auto op de koolsingel staan. Pas de volgende dag kwamen ze terug om de schilderijen op te halen. Politieagenten hebben niets verdachts gevonden aan boord van een Amerikaans vliegtuig... waarover een bommelding was binnengekomen. Het toestel van US Airways kwam uit Ierland. In Philadelphia is het toestel doorzocht met honden. Ook de bagage werd gescand. Na ongeveer een uur was duidelijk dat er geen bom aan boord was... en kon het vliegtuig weer doorvliegen. In Honduras heerst een epidemie van dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts. Zeker 17 mensen zijn omgekomen en ruim 15.000 mensen zijn ziek. De regering heeft de noodtoestand afgekondigd. Plekken waar de muskieten zitten die de ziekte overbrengen worden besproeid met gif. De laatste grote uitbraak van knokkelkoorts in Honduras was in 2010, toen overleden 83 mensen. PSV heeft de playoffs van de Champions League bereikt. Na de 2-0 thuiszegen op Zulte waregem werd ook de return in België gisteravond gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 3-0. Het weer, eerst grijs, een kans op wat regen. In de middag zijn er perioden met zon en valt er hooguit een enkele bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen vallen er weer buien, mogelijk met onweer, maar is er ook zon. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 8 augustus. Goedemorgen. De dreiging in Jemen neemt nog altijd toe. De Nederlandse ambassade is ook potentieel doelwit. Onze verslaggevers en correspondenten vertellen er zo over. Wordt later vandaag meer bekendgemaakt over de schilderijen schilderijenroven uit de kunsthaal. Inmiddels, u hoorde dat net al, is er al meer bekend. Obama heeft zijn ontmoeting met Poetin afgezegd. Over de consequenties praten we met kenner van de diplomatie Robert van der Roer. Voor het einde van de ramadan zijn we vanochtend in Egypte en Amsterdam. PSV is verder in de voorronde van de Champions League. En de Lone Ranger komt vandaag in de bioscoop. Oh ja. En muziek hebben we ook onder andere van Maroon 5. I'm my best. Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. De Nederlandse ambassade in Jemen is een mogelijk doelwit... van een terroristische aanslag. En daarom zijn nu ook de laatste vier ambassade-medewerkers geëvacueerd. Dinsdag was er nog geen sprake van een gerichte dreiging... en mochten de vier nog blijven. specialist Coco Leijn vraagt zich dan ook af... wat er binnen 24 uur veranderd is. Ik kan me nou ook voorstellen dat Nederland gisteren niet bedreigd werd en vandaag wel bedreigd wordt. Maar goed, wie ben ik om, uh, om nieuwe informatie te betwisten in dit opzicht? Uh, het lijkt me ook heel waarschijnlijk dat men heeft gezegd... het is beter dat we allemaal één lijn trekken. En als Nederland vier mensen laat zitten en andere landen trekken altijd ambassadepersoneel zaterpersoneel terug... dan roept dat bijna het effect op dat je het risico aantrekt. En aangezien er steeds meer drone-aanvallen zijn in Jemen... is de kans op wraak ook groter, denkt Colijn. De laatste twee jaar is het aantal drone-aanvallen in Jemen sterk gestegen. heeft veel verzet opgeroepen. Dan is het veiliger om je personeel terug te halen, want dat, dat kan tot vergelding leiden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zag gisteravond nog geen aanleiding trouwens om het dreigingsniveau in Nederland te veranderen. Het staat sinds maart op oranje, wat betekent dat er substantiële dreiging bestaat. Op het vliegveld van Philadelphia moest een toestel van US Airways op een afgezonderde plek landen omdat er een bommelding was binnengekomen. Voor de inzittenden was het niet meteen duidelijk wat er aan de hand was, vertelt een van de passagiers. The whole ride everything was fine and then once we landed um all of a sudden we just saw all these cop cars and they weren't saying anything. The first they said that um we couldn't pull into the gate and so they said something was going on and they wouldn't tell us what's happening and then once we saw all the cop cars and the dogs and everything finally an FBI agent got on the plane and told us that um, someone made a bomb threat or something like that. FBI agenten doorzochten het vliegtuig en controleerden de bagage van alle 179 inzittenden. en dan rest er nog maar één vraag zo weet deze verslaggever the FBI is was is they aren't telling us if that phone call was made in the United States or if it was made from an international location ja, graag willen ze weten wie die bommelding heeft gedaan. Uiteindelijk kon het vliegtuig na een uur oponthoud doorvliegen naar Pittsburgh. Er moet een eind komen aan het seksueel misbruik binnen het Amerikaanse leger. Dat zei president Obama gisteren in een toespraak op een legerbasis in Californië. Hij noemde het noodzakelijk de eer en integriteit hoog te houden van wat hij het beste leger ter wereld noemt. Het ondermijnt wat dit militair voor En het ondermijnt. What... De Marine Corps stands for when sexual assault takes place within our units. And that's why we are going to work together to stop these crimes of sexual assault and uphold the honor and the integrity that defines the finest military on earth. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van seksueel misbruik fors toegenomen. Dat bleek uit een rapport van het Pentagon eerder dit jaar. Obama gaf toen al aan de daders keihard aan te willen pakken. Over een maand gaat de film Diana in première. Het verhaal gaat over de relatie die prinses Diana de laatste twee jaar van haar leven had met een Pakistanse chirurg. Doctor, this is Diana. Well, perhaps I can show you around. There's a canteen on the ground floor, but it's not open late. We could always pop round the corner for supper with me. <laughs> I'm serious. I don't know how to contact you. Well, I'm like most people. I've got a mobile. Actually, I'm not like most people. I have four. Een stukje uit de trailer. En die is inmiddels uh, bekend geworden. <tie> die is in de openbaar gemaakt. De film van de Duitse regisseur Oliver Hersbie gaat op 5 september in Londen in première. En in november draait hij ook in Nederland. Goed. Wij gaan naar de kanten. Opmerkelijk uh, nieuws daar. In het AD. Blunder op blunder naar roof in kunsthal. En waarom is het zo opmerkelijk? Omdat de blunders zo opmerkelijk zijn. Um, beginnen bij de politie. Heeft na geruchtmakende schilderijen-roof um, ja, niet goed gehandeld. Heeft ze gewoon serieuze kans gemist om de daders en de buiten in handen te krijgen. Pas na vijf kwartier hadden beveiligers en agenten. door dat er een roof überhaupt had plaatsgevonden. En zo schrijft het AD. Ze hebben um, het justitieel document ingezien. Um, na overleg met de beveiliging vertrok de politie weer. Uh, we zagen niet dat bijvoorbeeld uh, de deur open had gestaan. Die was netjes weer dichtgegaan door, door de daders. En de Romeinse die konden door het geklungel gemakkelijk vluchten. Agenten die op de eerste melding afkwamen... hebben de daders zelfs nog gezien en... Dat was toch het meest opmerkelijk. Ook nog even naar ze gezwaaid. Geruststellend. Zo van niets aan de hand, jongens. Loop maar weer door. Ga door met wat jullie aan het doen zijn. Crisis door dieptepunt heen is de opening van de Telegraaf. Bankiers zien economisch herstel, zegt de krant. Jan Homme zei het gisterochtend bij ons al en zegt het in de Telegraaf ook. Er te zijn tekenen dat we dieptepunt voorbij zijn. Maar volgens Homme in de Telegraaf is het nog een heel pril... Zit volgens mij ja misschien een procentje in. Oké, okay, nou dat is ook wel een beetje het verhaal in het FD vanochtend. Economie van eurozone worstelt zich langzaam uit de recessie. Nederland nog op achterstand, mede door vooruitzicht van extra bezuinigingen. De economie van de eurozone richt zich weer op. Het zijn economen die het zeggen in het FD, een van hen. Han de Jong, hoofdeconoom van ABN AMRO, zegt bijvoorbeeld... Europa zit midden in een overgang van gematigd negatief naar gematigd positieve groeicijfers. En dat proces zet door. Nederlands Dagblad heeft het nieuws dat de protestantse kerk... fors snijdt in het aantal banen. In Nederland verdwijnen de komende vier jaar een kleine duizend van die banen. De Volkskrant kiest voor het verhaal uh, rond Poetin en Obama. Koude oorlogatmosfeer met een uh, ja, veelzeggende foto... waar de twee wel met elkaar praten, maar niet heel lieflijk naar elkaar kijken... En Volgens mij heeft Poetin zelfs enigszins de kakenstrijf op elkaar heeft. Je ziet de spiertjes aangetrokken op de foto. President Obama heeft uh, namelijk een overleg met zijn Russische collega afgezegd. Sinds 1989 waren de verhoudingen tussen beide landen niet zo kil. Gaan wij het vanochtend ook nog over hebben. Er telegraaf nog heel klein op de voorpagina het bericht over die twee vrouwen... die gisteren werden aangehouden op Schiphol met een grote som geld. In de slip daarboven staat broekvol.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 Pretending, as always, van Anouk. Hij heeft veel meegemaakt in zijn eerste jaar als minister van Financiën. Jeroen Dijsselbloem. Hij grip in bij SNS Reaal en hij moet nu volgend jaar 6 miljard euro extra bezuinigen. Peter Blok, onze verslaggever, in gesprek met de minister van Financiën. Ja, meneer Dijsselbloem, het was mijn jaartje wel. SNS Reaal, u nam het ingrijpende besluit om het te nationaliseren, om het over te nemen. Het was helaas onvermijdelijk. Dus we hebben lang gekeken, de bank heeft ook lang gekeken of er nog alternatieven waren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 Zo werkt dus nog aan de winkel voor minister Dijsselblom van Financiën. Hij gaat met zijn collega's dus op zoek naar die 6 miljard extra bezuiniging. Het gaat niet goed met de historische Italiaanse stad Pompeii. Daar vielen al eerder stukken muur om. en Nu is er zoveel gekort op het personeel dat werknemers het niet meer verantwoordelijk verantwoord vinden grote groepen toeristen toe te laten. Correspondent Rob Zoutberg ging mee op excursie naar Pompeii. De ruïne die we gaan bezoeken, señores, van de antige stad Pompeja, die de autoktonie ondersteund had. Het eerste assentement in de 17e eeuw. Met een groep van ongeveer 50 Braziliaanse en Spaanse toeristen op de Romeinse stad Pompeji binnen. Het bloed heeft zomermiddag en we hebben nog geluk. Eerder deze maand sloten de bonden hier.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 Problemen van de historische stad Pompeii die min of meer op instorten staat. Die hoorden een verslag van Rob Zoutberg. Het NLS Radio 1 journaal Sport. Psv heeft de laatste voorronde van de Champions League bereikt. Na de 2-0 overwinning van vorige week werd Zulte Waregem gisteravond in België met 3-0 verslagen. Maar Psv begon de wedstrijd wel heel moeizaam. Dat vindt ook middenvelder Stijn Schaars. We waren toch een beetje aan het zoeken, naar... We waren heel uh, optimistisch en kwamen een paar keer doorheen, Eén bal van de lijn af.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 Door de zegen is PSV verzekerd inmiddels van deelname aan de Europa League... maar houdt het natuurlijk uitzicht op de Champions League deelname. Morgen wordt duidelijk wie daarvoor dan de tegenstander wordt in de volgende play-off. PSV is niet geplaatst, dus het wordt een zware tegenstander. Arsenal, AC Milan, Schalke 04, Olympique Lyon of Zenit sint Petersburg. Stijn Schaars heeft zo zijn voorkeur. Qua historie natuurlijk Milan. Dat is de mooiste club. Dan heb je denk ik Arsenal en Schalke. Arsenal voetballend heel goed, Schalke fysiek heel sterk...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 Dan naar het zwemmen. Het gaat goed met de 50 meter vrije slag bij Ranomi Kromomidjojo. Bij de wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Eindhoven Soms ze namelijk een nieuw wereldrecord. Met 23 seconden en 24 honderdste is ze 100 honderdste sneller dan het oude wereldrecord. En dat is van Marleen Veldhuis. Kromomidjojo bevestigt daarmee de vorm die haar afgelopen zondag bij het WK baan een wereldtitel opleverde. Nou het houdt niet op hè. Zo was je al wereldkampioen en dan nu een wereldrecord op Korte Baan.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 Ja, dat moet je nog wel doen, maar dat is gebeurd gelukkig. Ja, dat is wel dagelijk. Ranomi Kromo met jojo's zonder dus een nieuw wereldrecord. Edwin Cornelissen sprak met haar. Sharon van Rouwendaal werd vijfde op de 800 meter vrij. Ze zwom trouwens wel een 15 jaar oud Nederlands record uit te boeken. Ze bleef 5,5 seconden seconde onder de toptijd... die Kirsten Vlieghuis in januari 1998 zwom. En na half zeven zijn we in de Emir Sultan Moskee in Amsterdam... vanwege het eind van de ramadan. Dit is Radio 1. Het is half zeven, wij gaan naar Dorot-Megens voor het NOS-journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij de schilderijen roven uit de Rotterdamse kunsthal is volgens het AD flink geblunderd door politie en beveiliging. Volgens de krant had de politie pas na vijf kwartier door dat er was ingebroken. De advocaat van de verdachte zegt dat agenten de daders nog hebben zien lopen, dat een van de agenten zelfs nog naar hen zwaaide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 En in Honduras heerst een epidemie van dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts. Zeker 17 mensen zijn omgekomen, ruim 15.000 mensen zijn ziek. De regering van Honduras heeft een noodtoestand afgekondigd. Plekken waar de moskieten zitten, die de ziekte overbrengen, worden besproeid met gif. Het weer, eerst nog wolkenvelden en wat regen. Vanmiddag periode met zon, hooguit een enkele bui. Het wordt 20 tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer, maar dan is er ook wat zon. En de middagtemperatuur blijft net boven de 20 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Nog niet veel te melden. Alleen bij Rotterdam op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rosenburg. Er staat een kapotte vrachtwagen bij de tunnel. De tunnel is dan ook uh, tijdelijk even afgesloten. Gezegd, straks zijn we bij het einde van de ramadan. Het is één minuut over half zeven. Goedemorgen. Eerst een tip voor iedereen die nog een boete open heeft staan. Ja, want die kan verkeerscontroles van de politie beter maar even mijden. Want achter die ogenschijnlijk onschuldige controles... schuilt volgens onze verslaggever Irene Oostveen een wereld van kennis. RTC met jou. goedemiddag. Het Real Time Intelligence Center in Driebergen. Hey, goeiedag, wat kan ik voor je betekenen? Kenteken? Een kenteken controleren. Vroeger hield het hierbij op. De ten naam gestelde gaat op dit moment door de molen. Maar, maar nu gaat een verdachte helemaal door de molen, zoals ze hier zeggen. Hij staat inderdaad in het bedrijfsprocessensysteem. Ik heb GBA-gegevens en RDW gegevens Geen OPS. Het RTIC kan in 26 systemen kijken of een persoon verdacht is. Als iemand genoemd wordt in een auto van lopend politieonderzoek, openstaande boetes heeft, het komt allemaal naar voren, nog voordat je je autopapieren hebt laten zien. Ook handig om te weten, heeft iemand een vuurwapen of misschien een zeecontainer? Dus uh, politiemensen op straat krijgen gevraagd en ongevraagd informatie over incidenten waar ze naartoe rijden. Uh, dat was vroeger niet zo. Uh, dat uh, maakt hun werk beter, slimmer, sneller. Dat zegt Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de nationale politie. De toegevoegde waarde is, is dat de hete daadkracht, dus de reactiekracht van politiemensen op straat uh, toeneemt. Heterdaadkracht noemen ze dat hier dus. Want heterdaad is daadkrachtig en goedkoop. Ik zal een voorbeeld geven bij een ramkraak. Eh, als je niet op tijd ter plaatse bent of niet de goede informatie hebt en de daders zijn gevlogen, moet je daarna met een heel team aan de slag om uiteindelijk te rechercheren eh, welke mensen voor die zaak in aanmerking komen. En dat kost heel veel tijd en heel veel energie. Alles goedemiddag, leen, testen aanvang. De driebergen 200 zak en we gaan uh, regio Utrecht rijden over. De agent op straat krijgt dus gevraagd en ongevraagd informatie. En hij hoeft niet meer alleen op zijn gevoel af te gaan. Ja, dat, kijk gewoon naar de auto's van uh, een mooie Q7. En wat zit er achter het stuur? Is er uh, iemand, een jong, jong jochtje, van nou, hoe heeft hij deze verdiend? Is de leaseauto? Is de eigen auto? Die onderbuikgevoel krijg je dan van, hé, hey, klopt hier iets niet. Nou, we kregen nu een melding via de ketscan controle-kentekenplaat zat erop. Deze kentekenplaat is gestolen geweest. Vermist, gestolen geweest. Oh. De elf centra zijn nu acht maanden open. Maar het is nog niet terug te zien in de heterdaadcijfers. Volgens het ministerie is het daar nog te vroeg voor. Maar we weten nu wel dat je in een eenvoudige verkeerscontrole... al door 26 systemen kan zijn gegaan. Nog voordat je je rijbewijs uit je zak hebt gehaald. De politie weet dus heel veel van de weggebruikers. Hoorde van slag van Irene Oostveen. Ja, het is 8 augustus, half zeven, de ramadan is voorbij. Dat betekent voor moslims dat de vaste tijd voorbij is. Martijn Bink is in Amsterdam bij een moskee. Ben jij daar de enige, Martijn? Nee, ik hoor al op de achtergrond geluiden. Nou Lara, zoals je hoort ben ik niet de enige. Uh, de eerste gebedsgangers zijn hier al binnengedruppeld bij de Emir Sultan Moskee in Amsterdam-Noord. Uh, de imam is ook al aan het spreken... Voor de Turkse moslims hier is de Ramadan op 9 juli begonnen. En dat betekent dus dat het een zware Ramadan was. Want uh, lange dagen, de zon die pas ondergaat na 10 uur s avonds en om 4 uur s ochtends al weer opkomt. Ja, en dan natuurlijk niet eten en niet drinken. Daarnaast was het tropisch warm en als je dan geen slokje water mag nemen, lijkt mij dat een vrij pittige opgave. Maar we kunnen dat ook even vragen aan meneer Mustafa Topal. Hij is de voorzitter van de moskee hier. Was het een zware Ramadan? Uh, nee, de eerste dagen dachten we dat we een beetje zwaar zouden zijn. Maar na twee, drie, vier dagen viel het heel mee, heel rustig geweest. Relaxed. Uh, het was wel de eerste dagen 18 uur, maar uh, het viel me wel mee hoor. Maar als het dan zo heel erg warm is, ja, wil je dan niet heel graag een stokje water nemen af en toe. Ja, uh, nee. Uh, je bent geconstateerd aan dit uh, vasten. Je mag niet eten en drinken. Dat denk je helemaal niet aan. En dat was wel. Wel vol te houden, vond ik. Ook mijn kleinzoon heeft meegedaan. Hij had soms wel, oh, papa, ik heb wat dorst, maar het viel wel mee hoor. Dan heb je het gevoel dat in Afrika dat de mensen zonder water zitten en zo. Dan hou je wel echt vol. Want als... dat, dat is een beetje de bedoeling, dat je voelt wat andere mensen ook voelen? Ja, ja, juist. Dan denk je hoe in Somalië en zo in Afrikaanse landen, dat de mensen zonder water, zonder eeden zitten. Dan denk je van ja, niet 18 uur, maar als het 18.40 uur is, dan hou je dat wel vol hier in Nederland. U bent de voorzitter van deze moskee. Het is niet een moskee zoals veel mensen denken dat een de moskee eruit ziet. Ik zie geen minaretten. Ik denk dat dit een oud-schoolgebouw is. Het was vroeger een schoolgebouw en daarna is het gakgebouw geweest. En toen hebben we hem van het gakgebouw gebouw van de gemeente overgenomen. En wij zijn nu met een nieuw project bezig. We gaan een echte grote moskee in Amsterdam-Noord proberen te bouwen. Van de GAK naar Allah, zal ik maar zeggen. De eerste is druppelen hier binnen. Hoe ziet die dag hier vandaag er verder uit? De dag van de eerste keer of. Ja, hoe gaat het vandaag hier? Vandaag. Nou, vandaag is het. Uh, begin om vijf uur. Uh, ben ik hier geweest. De deuren voor de mensen opengehouden. En iedereen begint om vijf uur langzamer aan de hand te komen. En dan wordt de ochtend gebed. En dan uh, gaat de imam wat vertellen over de Ramadan. En over de uh, feest. Vandaag gebed. En dan gaan we met z'n allen gezamenlijk bieden en dan gaan we met, met z'n allen bij elkaar feliciteren. En dan, uh, dan gaat iedereen naar zijn eigen familie... en dan gaan ze auto's op bezoek en uh, mensen die, die niet konden meedoen. En dan gaan we eten bij elkaar brengen en zo. Dan gaan... Het wordt een hele gezellige dag. Gezellige dag, dat hopen we, ja. Geloof. ja en wat staat hier nou op tafel? En er staat een, een blauwe doos. Even kijken wat daarin zit. Dat is uh, Turkse fruit. Ah, Turks fruit, dat staat al klaar. Ja, dat is de bedoeling. En uh, straks komt nog een uh, uh, paklawa, ik weet niet of u dat uh, weet. Lijkt me ook heerlijk. En dan uh, de theespine, de mensen zijn uh, hard aan het schenken de hele dag... Uh. Dus uh, na uh, 30 dagen is het uh, wel lekker, een zo beetje zoetigheid... met kopje thee en ze het allemaal. Dus, uh... Ja, er wordt ook weer flink gerookt hier. Nou, ik verheug me op die baklava. Mijn eerste kopje thee heb ik al binnen. En zometeen zullen we zien hoe dat eerste gebed zal gaan. Oké, okay, is het goed. Martijn Bink, de gast in Amsterdam bij de Emir Sultan Moskee. Het is tijd voor onze serie deze week Made in Holland... Bij auto's denk je dan al snel aan vergane glorie. DAF of Spijker, dat al jaren op sterven naar dood is trouwens. Maar er is nog een autofabrikant. Een sportwagenbouwer die serieus wordt genomen in de autobranche. Donkervoort namelijk. Het familiebedrijf van vader Joop, die 35 jaar geleden begon in een schuurtje. Donkervoort heeft een nieuwe auto, de D8 GTL. En Louis Dekker stapte in zo'n pijlsnelle sigaar op wielen. Dat wil zeggen, hij probeerde in te stappen. Dat moet toch lukken? Ja, als ik mezelf wijs maak dat ik een atleet ben. Dat valt er wel mee? Eerst het linkerbeen of eerst het rechterbeen? Je stapt gewoon eigenlijk met je linkerbeen in. Je gaat gewoon staan en daarna ga je zitten. Deur dicht. <laughs> nou, daar viel toch alles mee? Ja, ik hoef bij wijze van spreken geen gordel meer om. Ik zit al klem. <laughs> Even het industrieterrein langs de A6 bij Lelystad. Onveilig maken? Ik, uh, ja, we rijden hier nog wel eens uh, in deze omgeving. Het gaat allemaal heel braaf, want het stikt hier van de losliggende steentjes, hoor ik al. Ja, we moeten een beetje voorzichtig zijn. Maar we kunnen zo meteen uh, kunnen wel een heel klein beetje gas geven voor het geluid. Doen we net of er niemand is. Oh, er is ook niemand. Het is helemaal verlaten, zie je? Nou, daar gaat hij hoor. Dat is duidelijk, hè? Klinkt goed. Ja, dankjewel. We geven nog even gas. Kijk, dat zou ik nou toch niet durven. Nee? Nee. Nou, toch zijn we niet boven de 50 geweest, dacht ik. Of misschien ietsjes. Ik heb niet gekeken ik ook niet. Maar het voelde iets sneller. Ze waren ook vast iets sneller. Louis Dekker en Joop Donkervoort samen in de D8-GTO. Straks een reportage, dan hoort u meer over het familiebedrijf... dat al 35 jaar bestaat. Ja, heel vervelend, dat werk voor Louis. Uh, werelds topzwemmers waren gisteren in Eindhoven... om hard te zwemmen en een zakcentje te verdienen straks meer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Het is een van de grootste kunstroven uit de Nederlandse geschiedenis. Die uit de kunsthal in Rotterdam. Zeven schilderijen met een waarde van rond de 20 miljoen euro... werden daar kinderlijk eenvoudig gestolen. In Roemenië zitten verdachten vast. Maar waar de schilderijen zijn gebleven is nog altijd een raadsel. Mogelijk zijn ze verbrand. Straks om tien uur wordt daarover in Roemenië meer bekendgemaakt. Inmiddels worden er ook meer feiten bekend. De ochtendkranten berichten daar ook al over. Onze correspondent heeft straks ook meer. Maar voorafgaand zetten we... Even de feiten op een rij. Op 16 oktober vorig jaar wordt de Kunsthal in Rotterdam wereldnieuws. De grootste kunstrover in Nederland van de afgelopen 20 jaar. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Zeven absolute meesterwerken midden in de nacht... weggeroofd uit het museum de Kunsthal in Rotterdam. Bij de directeur van de Kunsthal... Dames en heren. Slaat de diefstal in als een bom. Wat er is gebeurd is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. Ondanks de state of the art beveiliging van de kunsthal... zijn zeven topwerken uit de tentoonstelling Avantgardes gestolen. En over die beveiliging gaat het al snel in de media. Want hoe goed was die eigenlijk? De metro meldt vanochtend dat ze met beveiligers van het museum hebben gesproken. Die zeggen dat het nachtslot van de achterdeur niet op slot zat. Dat zou verklaren waarom er na de inbraak geen braaksporen zijn gevonden. Volgens het museum is het bericht de grootst mogelijke onzin. Uiteindelijk blijkt de inbraak kinderlijk eenvoudig in anderhalve minuut gepleegd te zijn. De mannen braken een deur open, liepen naar binnen. Een kamer met zeven uiterst kostbare schilderijen weer naar buiten. In januari komt er schot in de zaak. In Roemenië worden drie mannen gearresteerd, zegt de politie in Rotterdam. Die zijn aangehouden in een lopend Roemeens onderzoek. Maar ze worden ook al ondervraagd over hun mogelijke betrokkenheid bij de kunstroof in Rotterdam. Worden ze daar ook van verdacht? Ja, daarvan worden ze verdacht. En nog meer breaking news uit Roemenië. De schilderijen zouden daar nog ergens moeten zijn. Maar ze worden vooralsnog niet gevonden. Wel arresteert de politie in Rotterdam in maart een Roemeense vrouw. De 19-jarige wordt ervan verdacht de dieven te hebben geholpen. Wij denken dat de schilderijen na de roof naar haar woning zijn gebracht... waar ze volgens ons uit de lijsten zijn gehaald. De mannen die in Roemenië vastzitten worden daar ook berecht... Het openbaar ministerie in Nederland zegt er alle vertrouwen in te hebben. De Roemenen zijn aangehouden in een lopend onderzoek van de Roemeense politie. Dat onderzoek is uitgebreid nu met het onderzoek naar de kunstdroof in de kunsthal. Um, u kunt zich voorstellen dat nu het onderzoek in Roemenië loopt... Uh, en de schilderijen zich vermoedelijk ook in Roemenië bevinden... Uh, het ook praktisch uh, logisch is om de zaak in Roemenië verder af te doen. Ondertussen zijn de schilderijen nog steeds spoorloos... en komen er steeds meer geruchten dat ze verbrand zouden zijn... Volgens deze deskundigen is dat ook heel goed mogelijk. Ze hebben een groot probleem doordat ze die schilderijen hebben. Dat is gewoon bewijsmateriaal, ze kunnen ze niet verkopen. En dan is de kans redelijk groot dat ze ze vernietigen. Dat zou niet de eerste keer zijn. Dan worden er inderdaad asresten gevonden. En die zijn volgens onze verslaggever interessant. Vanavond hebben we de beschikking gekregen over dit dossier. 140 pagina's tellend dossier van het onderzoeksteam in Roemenië. En daar staat inderdaad in over die as dat daar uh, resten zijn gevonden van verf. Dat er resten zijn gevonden van hout resten zijn gevonden van spijkers. En deze resten zijn nu dus nader onderzocht. En daar wordt straks op een persconferentie meer over verteld. En over de roof zelf meldt het AD vanochtend al... dat er blunder op blunder is geslagen door beveiliging en politie. NSC trouwens meldt het ook. Duurde lang voordat ontdekt werd dat de schilderijen weg waren. En sterker nog, het schijnt dat de politie die wel snel ter plaatse was... maar de ontvreemding niet heeft opgemerkt... nog even geruststellend naar de dieven heeft gezwaaid. U hoort er meer over na 7 uur. Hier is de verkeersinformatie Sean Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor op de weg vanochtend? Nou, eigenlijk nog geen problemen, behalve dan uh, bij Rotterdam. Er staat een kapotte vrachtwagen bij de Thomasse tunnel De tunnel is uh, richting Rozenburg vanaf de Maasvlakte dan ook helemaal afgesloten. Nou, het is al de hele week rustig vanwege de vakanties op de weg. Wat verwacht je voor vandaag? Ja, als we nou eens een dag hebben zonder ongelukken, dan uh, blijft de teller op nul staan. Maar ja, die garantie die kan ik niet geven. Nee, dat snap ik. Sean, tot later. Jo. Drie dagen na het WK zwemmen in Barcelona wordt er alweer gezwommen in Eindhoven. Een World Cup-wedstrijd in een 25-meter bad. Met de nodige wereldtoppers in dat bad, die daarmee een leuk zakcentje verdienen. Het doet, zo vlak na de belangrijkste zwemwedstrijd van het jaar, een beetje aan de criteriums naar de Tour de France denken. Of toch niet?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 Fantastisch, ik ben om hier in Eindhoven te zijn, het is een ongelooflijke mooie stad. Het hotel is fantastisch. In en, en het verleden was het makkelijk om geld te winnen, maar nu direct naar Barcelona. Allemaal mijn wat die hier aankomen. zwemmen, zwemt, zo, ik moet op mijn beste en allemaal moet op alle beste weers om, om vannacht te winnen. Ook de Nederlandse zwemtop is aanwezig, Sebastiaan Verschuren bijvoorbeeld. Opmerkelijk, want World Cup zwemmen, dat zat niet echt in het Nederlandse systeem. Nee, nee, dat is... Uh...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 Ja, nou, wat, het, het grootste puntje is uh, de ontspanning. Ik ben toch het hardst als ik, uh, als ik ontspan. En uh, in Barcelona was dat minder. En dat kan hier heel goed. En dat kan ik hier, uh, En denk ik, de komende... Ik ga natuurlijk een hele Wilscup-circuit doen. Kan ik, uh, kan ik goed opslaan en leren. Plannen jullie het ook echt een beetje zo in de trainingsschema's En Doe je je voordeel ermee, zeg maar? Ja, nou ja, mijn grootste puntjes zijn natuurlijk start te keren. Um, en ik merk vaak in races... dat de derde keer bijvoorbeeld minder goed is dan de eerste keer.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 En dan, uh, dan krijg je dit. En uh, nou, daar kun je niet sceptisch over worden. Dit zijn uh, eerlijke wereldrecords. Gewonnen door mensen zonder glimmende pakken. En dat is waar het om gaat. Die een wereldrecord zwom. Reportage hoorde u vanuit Eindhoven van Edwin Cornelissen. En u hoorde al, Rotterdam mist wat schilderijen. Maar de stad uh, zit ook in haar maag met weesbeelden. Wat dat zijn, hoort u zo dadelijk. The legend of the phoenix. Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Uh, the force of the beginning. De gemeente Rotterdam zit in haar maag. Niet alleen met de geroofde schilderijen uit de kunsthal... maar ook met weesbeelden. Beelden die staan te verpieteren in de stad zonder dat ze worden onderhouden. Dat is natuurlijk zonde. Voor een van die beelden is een nieuwe bestemming gevonden. Dat beeld wordt vanmiddag onthuld in de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland. Siebert Tissen van het Centrum voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt meneer Tisse, waarom worden die weesbeelden niet onderhouden? Nou, dat heeft te mee Maar Kijk, die beelden, die zijn uh, in de loop der jaren, vaak in jaren 50, 60 in het kader van de percentageregeling opgeleverd. En die zijn terechtgekomen bij allerlei overheidsgebouwen, uh, scholen, uh, instellingen, uh, gemeentelijk energiebedrijf, gemeentelijk woningbedrijf, gemeentelijk mm. ziekenhuis. Nou, u voelt het al aan. Die bedrijven bestaan niet meer, die gemeentebedrijven bedrijven zijn geprivatiseerd, die dus hebben ze zelfstandig, die zijn... Dicht getimmerd, die zijn gespijkerd en vaak zit er nog kunst in of aan. Ja, ja, en daar haalt niemand even een doekje over die beelden. bijvoorbeeld? Nou, vaak zijn de scholen dicht uh, gespijkerd of de gebouwen. En dan, uh, ja, dan staan die, die, die beelden er nog. Die staan af te wachten tot uh, de school of het gebouw wordt gesloopt. En dan verdwijnt ook het kunstwerk en dat is doodzonde. Ja, maar als u dat zo opnoemt, dan moet het wel om honderden uh, beelden gaan we niet teasen? Nou, het is heel goed mogelijk dat het om honderden gaat. We zijn uh, het wel aan het inventariseren. en... Uh... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel beelden die goed worden onderhouden. Maar er zijn ook heel veel beelden die zijn een beetje, ze dus zullen wel een schip terechtgekomen. En het zou best kunnen dat het om een aantal uh, honderden beelden gaat, ja. Ja, en u zegt zelfs, meneer Tissen, dat er uh, beelden wel eens uh, geraakt zouden kunnen worden door de sloopkogel. Ja, dat gebeurt ook. Hè. Ik denk dat, uh, kijk, er is uh, zoveel architectuur die gesloopt wordt. Uh, vandaag de dag veel wederopbouwarchitectuur. En er zit veel kunst op en aan. En uh, ik denk dat er in Nederland uh, dagelijks een uh, groot kunstwerk uh, verdwijnt. Dat is niet altijd erg, maar het is wel goed dat we daar eens een keer op gaan letten. Nou, het is niet uh, altijd erg. Dat lijkt mij juist wel. Dat, dat kost ook geld bijvoorbeeld. En het is cultureel erfgoed, toch? Dat is zeker waar en daarom ook moeten we daar voorzichtig mee omgaan. Maar kijk, het is ook onmogelijk om alles te bewaren. Het zit vaak nagel vast in het gebouw. Je kan niet iedere wand, iedere muur van een, van een gebouw bewaren. Maar het is wel goed dat ze met elkaar gaan vaststellen hoe goed is die kunst nou En is het mogelijk om een tweede leven te geven? Ja, En als je dat gaat vaststellen, zit er ook inderdaad echt hele goede kunst tussen? Nou ja, dus wat, wat, wat is hele goede kunst? Hè? Kijk, hele nou ja, kunst ja. is van een vrij recente daad. We hebben bijvoorbeeld onlangs een uh, schitterend werk uh, gered van uh, Dick Elfers. Dat kwam van de rubberfabriek uh, van Shell. Een penis die fabriek werd gesloten En samen met Shell en een aantal andere bedrijven, zoals Mammoet en uh, een, uh, een, uh, een zorginstelling, we hebben we het werk weten te redden. Het was 50 ton zwaar. Ontzettend groot, een ontzettend grote soort Nederlandse pollenpik als en die hebben het eigenlijk naar Hoogvliet uh, gebracht. En daar is het gerestaureerd. En daar prijkt het nu in volle glorie. Dus dat is uh, heel bijzonder. Nou, bulkt de kunstsector niet van het geld, weet ik, meneer Tissen. Uh, en gemeente ook al niet. Heeft u ergens een geheim potje waarmee u eventueel uh, weesbeelden kunt herstellen of, of veiligstellen? Nee, dat doen we niet. Want wat je ziet is dat er, uh, misschien hebben die gemeentes geen geld... maar toch blijkt altijd wel weer geld uh, in de samenleving te zitten. Kijk, burgers zijn ontzettend betrokken. Ze zijn uh, vaak initiatiefnemer van nieuwe kunstwerken in de openbaar ruimte. En er zijn ook vaak middelen toch om hun werk te redden... en opnieuw te restaureren en te herplaatsen in de stad. Dat hebben we met uh, dat werk bij Shellpenis ook gezien. En ja, er blijkt er toch altijd weer mogelijkheden te zijn... om met elkaar als samenleving uh, incidenteel per beeld daar de kosten van te brengen. Kijk eens aan. Siebethisse van het Centrum voor beeldende kunsten in Rotterdam. Fijn dat u eventjes een toelichting wilde geven. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Nieuws over de sluiting van de Nederlandse ambassade in Jemen domineert de voorpagina's van de ochtendkranten. De Telegraaf opent met een foto van de ambassade in de hoofdstad Sana en van ambassadeur Buikema die nu terugkomt naar Nederland. Trouwkop dat de paniek die is ontstaan door de terreurdreiging in Jemen... koren is op de molen van Al-Qaeda... zal Amerika en andere westerse landen... miljarden kosten aan extra veiligheidsmaatregelen. Tardee en ook nrc.nl pakken flink uit met de details over de kunstroof. hoort u al. Binnenkomen was voor de dieven allesbehalve lastig. Ze hadden alleen een tang nodig. En toen ze met die tang dan aan de deur morrelden, ging het inbraakalarm af, maar ook het brandalarm. Nou, na zeven uur spreken we er uitgebreid over, dus blijf luisteren. Ja, de Amerikaanse president Obama heeft een afspraak afgezegd met zijn Russische collega Poetin. Belangrijkste nieuws is dat voor de Volkskrant. De krant heeft het over een koude atmosfeer. Het is uh, de zware diplomatieke zet. Sinds 1989 waren de verhoudingen niet zo kil. Asiel, voor klokkenluider Edward Snowden, is de aanleiding voor het afzeggen. Maar er speelt meer, concludeert de Volkskrant. De agressieve behandeling van homo's bijvoorbeeld zorgen over de zakcomputers van NS-medewerkers in het AD. Die lopen veel te vaak vast en ze sturen reizigers geregeld de verkeerde kant op. De vakbond FNV Spoor is de apparaten inmiddels spuugzat. Als de calamiteiten zijn weten reizigers het vaak eerder dan het NS-personeel, klaagt de bond. En een spectaculaire reddingsactie van een jonge ree in de Telegraaf. Bij Jipsing Boermussel was het dier in het water geraakt. Op een foto zien we een man die het water is ingedoken en de kop... van van de ree boven het water houdt. Hij zwemt dan naar de kant en redt zo het leven van... ree. Okay. helaas kwam het diertje er niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf. Zijn voorpootje bleek gebroken... en dus moest het dan vervolgens weer mee met de dierenambulance. Ook veel economie in de kranten vanochtend. Uh, bijvoorbeeld in de Telegraaf. Crisis door dieptepunt heen. Dat is een beetje een herhaling van uh, de woorden van Jan Homme... die Homme gisteren bij ons, uh, gisterochtend bij ons in de uitzending sprak. Bankiers zien licht aan het einde van de economische tunnel. En het Nederlands Dagblad heeft nog het nieuws dat de protestantse kerk voorsnijdt in het aantal banen. komende vier jaar zal er een kleine duizend banen verdwijnen. is dus een vijfde tot een kwart van de vijfduizend kerkelijke medewerkers moet omzien uh, naar ander werk. Uh, ze gaan trouwens ook met pensioen hoor, 2017. Dus het zijn niet allemaal gedwongen banen die daar verdwijnen. Nieuws dus vanochtend in het Nederlands Dagblad. En zo dadelijk praten we u bij over de roof in de kunsthal. Veel nieuws te melden. Blijf luisteren.